De Verenigde Staten zijn begonnen met het schoonmaken van een zwaar vervuilde oude militaire basis in Vietnam. Op de Amerikaanse basis werd het gevaarlijke chemische middel Agent Orange opgeslagen. Dat middel werd gebruikt om de bossen van Vietnam te ontbladeren om zo de vijand beter te kunnen vinden. Na schatting heeft de VS tijdens de Vietnamoorlog meer dan 80 miljoen liter Agent Orange over Zuid-Vietnam gesproeid. Voor het schoonmaken van luchtmachtbasis Bien Hoa, in de buurt van Ho Chi Minh-stad is ruim 160 miljoen euro uitgetrokken. Zeker 19 automobilisten zijn gistermiddag door een Rood Kruis gereden op de A2 bij Vinkenveen. Ze reden daarbij dwars door een sporenonderzoek van de politie. Die had de snelweg afgezet om onderzoek te kunnen doen naar een eerder ongeluk. Volgens de politie zullen alle overtreders een bekeuring van 240 euro krijgen. Supermarktketen Lidl haalt een deel van de halfvolle vanille uit de schappen. Er zouden stukjes metaal in kunnen zitten. Het gaat om yoghurt van het merk Milbona met de houdbaarheidsdatum 29 april. Klanten kunnen de yoghurt terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Het weer. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen oplopend tot 24 graden. Maandag wordt het nog iets warmer. Vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal.